Er is nog geen oplossing gevonden voor de asielcrisis. Staatssecretaris Van de Burg presenteerde vanavond zijn plannen aan de 25 burgemeesters van de veiligheidsregio's. Maar tot een oplossing zijn ze nog niet gekomen, zegt verslaggever Joris van Poppel. Een van de grote problemen die er zijn uh, is bijvoorbeeld in hoeverre kun je gemeenten dwingen om mee te werken uh, aan het opvang van asielzoekers. Aan het uh, meer woningen aanbieden voor statushouders. Maar juist veel voorzitters van die veiligheidsregio's, bijvoorbeeld de burgemeester van Amsterdam... Burgemeester van Dordrecht, die zeggen ja, dat gaat echt veel te ver. Dus vandaag ja, nog geen witte rook. Er wordt weer verder gepraat. Ze zijn er nog. Niet uit. Het aanmeldcentrum in Ten is overvol. Sinds vorige week worden zelfs tentjes opgezet... om te voorkomen dat asielzoekers buiten moeten slapen. Bij aanslagen op dorpen in Mali zijn afgelopen weekend zeker 132 doden gevallen. De aanvallen zijn niet opgeëist. Maar de regering denkt dat de terroristische groep al Qaeda verantwoordelijk is... De laatste tijd neemt het geweld in Mali toe. Na een staatsgreep kwam vorig jaar een militaire regering aan de macht. Heineken verhoogt zijn prijzen die cafés en restaurants betalen met gemiddeld 5,8 procent. En ook in de supermarkt wordt bier duurder. Het heeft allemaal te maken met de gestegen prijzen van de spullen waarmee je bier maakt als graan. Maar ook met het feit dat transport en energie duurder zijn geworden. En mocht je, je morgen vroeg op moeten, kijk dan even naar boven. Het is namelijk een bijzonder verschijnsel te zien, maar liefst vijf planeten op rij aan de hemel: Mercurius, Venus, Mars, Jupiter en Saturnus. Deze planeetwetenschapper heeft nog wel een paar tips om de planeten van de sterren te onderscheiden. The easiest way to distinguish is that obviously planets are brighter. The other thing is that planets don't twinkle like stars. The fact that they put out a show for us, I think it's it's pretty humbling. Vijf planeten op een rij komt haast nooit voor. De laatste keer was in 2004. Je moet dus wel vroeg je wekker zetten. Om vijf uur morgen vroeg zijn ze goed te zien. Het weer, de wolken zijn weggetrokken en morgen krijgen we een zonovergrote dag. Dan maximaal 25 graden. Het is maandagavond, het is 11 uur. Dit is Play It Loud.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 Vanavond mag ik jullie de komende twee uur weer voorzien van de beste en hardste metal-nummers. En zoals jullie wellicht weten, behandel ik elke week weer een ander thema. Het thema van vanavond werd wel meteen duidelijk met de uuropener van vanavond van Manowar. Met het speciale nummer Vader. Schitterend nummer. Gisteren was het natuurlijk Vaderdag en net zoals met Moederdag de vorige keer speel ik ook daar vanavond mijn programma op in. Vandaag hoor je dus een grote selectie vader-gerelateerde muziek. Manowar is een heavy metal-band uit New York en draait al een geruime tijd mee, namelijk sinds 1980 en is vooral gespecialiseerd... in het fantasy en mythologie thema. Voor vader namen ze de moeite om het nummer in 16... verschillende talen uit te brengen op een bonus-CD van een EP thunder in the sky dat in 2009 het daglicht zag. Als prequel op het nieuwe volledige album Hammer of the Gods dat eind dat jaar verscheen. Het nummer raakte de fans wereldwijd met hun boodschap in de verschillende talen en ontving de band ontzettend veel persoonlijke reacties als dank voor wat dat nummer voor de fans betekende. Een prachtige opener dus voor dit thema van vanavond. Ga door naar het geweldige 13 minuten lange meesterwerkje van Dream Theater. The Best of Times wat ik zo in zijn geheel ga draaien. Het was een eerbetoon aan Mike Mike Portnoy's vader dat in 2008 overleed aan kanker en gedurende de opnames van het album Black Clouds en Silver Linings dat in 2009 verscheen tegen deze ziekte vocht. Het was voor Mike Portnoy een moeilijke tijd dat hij doorstond tijdens deze opnames. Helaas overleed zijn vader nog voor het album uitkwam. Hij schreef dit nummer speciaal voor hem om de mooie tijden te eren die hij samen met hem de afgelopen 41 jaar had beleefd. Ik draag dit nummer dan ook op aan mijn vader... die begin dit jaar hela uh, helaas ook is overleden. Weliswaar niet aan kanker, maar aan een zware hersenbloeding. Hij vond Dream Theater ook een geweldige band. Dus hier komt hij voor jou, pa. The best of times van Dream Theater. Geniet ervan de boven. En je hoorde het geweldige The Best of Times... van de progressieve metalband Dream Theater... maar liefst 13 minuten lang... Geen blokje muziek dus in verband met de lengte. De volgende twee nummers zijn ook geschreven voor of over de vaders van de muzikanten. Het komt natuurlijk ook voor dat het contact met onze vader niet zo best is... en sterker nog je een rotjeugd hebt gehad. Dankzij hem. Zo ook zanger Philip Anselmo van Pantera... die geen goede band had met zijn vader. Hij schreef het nummer 25 Years als middelvinger naar zijn vader... die hem misbruikt heeft toen hij jong was. In dit nummer, wat verscheen op het album Far Beyond Driven uit 1994... was hij ook 25 jaar toen hij uh, het schreef. Aansluitend hoor je een Canadese heavy metal band... met een nummer over een vader die weigert alimentatie te betalen. Na Pantera hoor je de mannen van Anvil met Dead Be Dead. Wat perfect past in het niet hebben van een goede relatie. En in dit geval met je ex-partner. Dead Be Dead gaat over de ex-man die weigert te betalen voor de alimentatie. Omdat hij vindt dat hij zorgde voor het inkomen. En nie, dat hij niet voor de kinderen wilde zorgen. Die vaders heb je er natuurlijk ook genoeg tussen zitten. Van het album Speed of Sound uit 1999 is dit nummer afkomstig. Het volgende nummer van de grungeband Alice in Chains had ik al eens eerder gedraaid. En ook vanavond past hij weer perfect in het thema. We vinden het terug op het klassieke en in mijn ogen beste Alice in chains album Dirt uit 1992. En is een eerbetoon aan de vader van Jerry Cantrell. Die destijds gediend had in de Vietnamoorlog. Zijn bijnaam was The Rooster. En hij praatte daarna nooit meer over de oorlog nadat hij was teruggekeerd. Hij zag zijn beste vriend sneuvelen en deed zijn best om in leven te blijven. Je hoort hem nu en... Aansluitend hoor je Iced Earth met hun vaderdag toevoeging van deze lijst. He's here with me. He's in our minds. He's in a souls. A sacrifice, his story so He holds the flame of freedom for De prachtige Ghost of Freedom van Ice Earth aansluitend op Alice Change met Rooster. En dit nummer gaat eveneens over de gevallen soldaat in de oorlog... en is gebaseerd op de film The Patriot met Mel Gibson. Helaas zijn er genoeg gezinnen met kinderen... die Vaderdag zonder hun partner en vader moesten vieren... omdat zij gesneuveld waren in de strijd om hun vaderland te beschermen. Deze draag ik dus op aan deze vaders en de weduwe met deze kids. We eindigen het eerste uur met een drietal stevige rocksongs... met in het laatste volledige blokje allereerst de hardrockband Blackstone Cherry... uit Edmonton, die met Think My Father said de ultieme Vaderdagplaat hebben gemaakt. Het nummer vertelt het verhaal van een zoon die zijn vader op zeer jonge leeftijd verliest en nooit de kans heeft gekregen om afscheid van hem te nemen. Heel veel van ons zullen dit nummer dan ook als heel emotioneel ervaren. Misschien ben jij de vader, ook op leeftijd, uh, jonge leeftijd verloren, dan draag ik dit nummer op aan jou. Blackstone Cherry dus met Things My Father Said hoor je eerst en daarna nog een prachtige harde rock ballad. One, two, three, Understand And tears of joy Wide open van Creed naar Blackstone Cherry. Zanger Scott Stapp schreef dit nummer toen hij volledig onverwacht hoorde dat hij vader zou worden. Aanvankelijk dacht hij dat zijn vrouw zwanger was van een meisje en schreef hij het nummer in vrouwelijke vorm totdat bleek dat zij een jongen kreeg. En Scott de tekst daarop aanpaste. In latere jaren paste hij het wederom aan en refereerde hij niet meer naar een jongen of een meisje, maar naar they. Dus allebei omdat hij daarna nog een zoon en een dochter kreeg. Het nummer vinden we terug op hun tweede studioalbum Human Clay... dat in 2000 verscheen en uitkwam als derde single. Het bereikte de eerste plaats in Amerika... en was daarmee hun allereerste nummer 1, en positie ooit in de Billboard Charts. Dan zijn we nu aangekomen bij het allerlaatste nummer van het eerste uur in het Vaderdagthema en sluiten we af met de Dance Rockabilly Rockers van Volbeat. Het nummer Fallen gaat over de vader van frontman Michael Paulsen die hem ontviel en waar hij het erg moeilijk mee heeft. De, de vader die hem ontviel, uiteraard. En dit is goed te horen in de tekst van het nummer. Hij hoopt dat de engelen hem ophalen zodat hij weer herenigd is met zijn vader. Van het vierde album Beyond Hell, Above Heaven uit 2010, hoor je dus als afsluiter van vanavond het prachtige Vallen. Wat eveneens als single werd gereleased. Ik zie jullie straks na het nieuws van 12 uur weer terug met nog meer muziek uh, met een eerbetoon aan de vader van muzikant, maar dat hoor je straks. Maar eerst dus volbeat met Vallen. sadness burning in my heart. Things I should have said but in your mind. Album Beyond Heaven, Above Hell. En ik heb nog even de tijd, dus ik uh, heb nog wat informatie over dit nummer. Uh, wat ik jullie wil. Me Reven. I wrote Fallen in less than a half an hour or something. It just, uh, it just came very natural to me. The lyrics were done in 15 minutes. It was like the song just came to me. And that's when music really becomes beautiful. Oftewel Michael Paulsen over dit nummer, Fallen. Een geweldig mooi nummer, vond ik zelf. Uh, we gaan straks uh, over naar het nieuws van 12 uur. En dan ben ik straks weer bij jullie terug voor het tweede uur... met nog meer heerlijke metal en hard rock muziek over... Onze oude man, de vader. En uh, ik kan jullie vertellen, dat wordt weer een uh, lekker tweede uurtje. En we beginnen natuurlijk het tweede uur met een uh, prachtig nummer. Een eerbetoon aan een vader die is overleden van een bekende zanger. Een punkrockzanger in dit geval. Maar eerst dus het nieuws. Tot zo. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.